Collega IOC-lid Prins Willem-Alexander noemt hem een onvergetelijk groot sportman. Hij roemt Geesink's betekenis als bestuurder voor de Nederlandse en internationale sportwereld. NOC-NSF-voorzitter Bolhuis vindt de dood van Geesink een groot verlies voor de sport. Geesink was in 1961 de eerste niet-Japaner die wereldkampioen judo werd. Verder won hij 21 Europese titels en werd hij in 1964 Olympisch kampioen. Later werd hij lid van het Nederlands Olympisch Comité en van het Internationaal Olympisch Comité. Anton Geesink overleed gisteren op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht na een kort ziekbed. De fusie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Continental Airlines is een belangrijke stap dichterbij gekomen... Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het groene licht gegeven. Om te voorkomen dat het nieuwe bedrijf een te overheersende positie zou krijgen, moest het wel een aantal start- en landingsrechten afstaan aan de concurrentie. De nieuwe maatschappij wordt de grootste van de wereld en vliegt op 370 bestemmingen met 144 miljoen passagiers per jaar. Het nieuwe bedrijf draagt de naam United Airlines en voert de kleuren van fusiepartner Continental. De aandeelhouders moeten de fusie nog wel goedkeuren. Het Amerikaanse leger wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de verduistering van een lading computers in Irak. De computers met een waarde van zo'n anderhalf miljoen euro waren door de VS geschonken aan scholen in het zuiden van Irak. Maar een hoge ambtenaar in de havenstad Qasr um heeft de apparatuur geveild voor nog geen 40.000 euro. Documenten van de douane in Qasr um bevestigen dat de computers werden geveild terwijl het transport naar Zuid-Irak nog geregeld werd.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 They're gonna find I said, son, look like bad luck Got a hold on you But it's too tight to mention I can't give an unemployment extension But it's too tight to mention I went to my brother To see what he could do Said, brother, I'd like to help you